Internet. www.ziefmzandvoort.nl Op pop jij even, pop ik. Iedereen pop. Want die piet is zo tegen. Ah, ja. Oh, op deze platje ken ik de hele nacht de dansen. De zorgen in je pop.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 Dance, Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. Dance Room, voor Chance Room is het het mooie medium. En vroeger doe iedereen van die rode Palladiums. Leren medaillons, boerenhof door dag, Hoge was of die van verdacht. Veel mindere Candy, je was hip op de shit. GPU e. was militant en RB Swingby. Wat was dat nou? ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Hillen op Paris of dansen op Kingby. Nou maar vergis ik op in BBD. high hi-hat, vond ik het vrij vet. RBB en RA, tough cool tot hijack. Rap bass, run, en Guy en Ultra, jullie tijd was hype, hè. Dans maar, dit is jullie längere dans maar. Ook al was je zeker helemaal geen kans maar. maar en dans maar, want dit is jullie lekkere dans maar. Dans maar en ultra. Hé, nog wat je ik de hele nacht werd. Die Speel je je Tekken D, of check je Dragon Ball Z En dik je hem openbaar, of zeg je het lekker niet? Overdreven, Drees, slechts een tikkie en gasten doen lekker jiggy Lekkere chickies die chillen met billen, weer heftig ikkies deel van de één, als guacamole, avocado De tequila die ik wil is Don Julio Reposado Heb je hem niet? Oké, chill, ho maar Doe niets, een sloop, ja, ik neem corona En je moet wel van hout zijn, voordat je weer stopt Want die blijft langer hangen dan de Walla van Wim Kok Dans maar, dit is jullie lekkere Dans maar,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 Oh uh -huh.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 Het boek werd meer dan 30 keer herdrukt en werd ook bewerkt tot een toneelstuk. Akkord werd geboren in Suriname en woonde sinds zijn zeventiende in Nederland. Hij bleef altijd erg betrokken bij Suriname. Maandag onderscheidde president Boutersen hem nog met de ereorde van de Gele Ster... de Surinaamse versie van een lintje. Clark Akkord was al langere tijd ernstig ziek en overleed in het ziekenhuis. Hij was 50 jaar. In Jemen hebben veiligheidsagenten het vuur geopend op betogers...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 Bij de protesten zijn in totaal al zeker 140 jemenieten om het leven gekomen. In Helmond heeft de politie vandaag vier huizen doorzocht in een onderzoek naar hennepcriminaliteit. Bij de invallen werden twee mannen aangehouden. In een van de huizen vond de politie ook een paar zakken met henneptoppen. Ook zijn vijf auto's, twee scooters en een quad in beslag genomen. Een speciale taskforce doet al langer onderzoek naar de georganiseerde hennepcriminaliteit in Brabant. Het weer, vannacht helder en rond de 7 graden, er kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen is het bewolkt en er vallen buien, dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.